11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de gids.fm. Stadsgezichten op de radio. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Tientallen filialen van Bakker Bart dreigen failliet te gaan. Het hoofdkantoor wil hun geen brood meer leveren... omdat ze een betalingsachterstand hebben. Volgens het Financiële Dagblad moeten franchise-nemers... die een achterstand hebben, vooruit betalen. Maar dat kunnen tientallen ondernemers niet. En daarom blijven hun schappen leeg en krijgen ze geen inkomsten meer. Het zou gaan om 50 tot 60 bakkers.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 toe te roepen en de weg naar buiten te wijzen. Dus het was echt goed voorbereid. Volgens de Pakistanse autoriteiten zijn veertien bevrijde Taliban weer opgepakt. De buitenlandcoördinator van de Europese Unie, Ashton, heeft gesproken met de afgezette Egyptische president Morsi. Dat schrijft haar woordvoerder op Twitter. Het is niet bekend waar ze elkaar hebben ontmoet. Wel zou het een diepgaand gesprek zijn geweest dat twee uur heeft geduurd. Ashton kwam zondag in Cairo aan voor besprekingen over de crisis in Egypte. Morsi werd begin deze maand door het leger afgezet en wordt vastgehouden op een geheime locatie. De EU en de Verenigde Staten willen dat hij wordt vrijgelaten. De Spaanse economie lijkt zich wat te herstellen. In het afgelopen tweede kwartaal was er weliswaar nog een krimp van 0,1 procent. Maar in het eerste kwartaal was de krimp toch 0,5 procent. De cijfers van het Spaanse bureau voor de statistiek lijken de regering gelijk te geven. Die voorspelde dat het economisch herstel in de tweede helft van het jaar zal intreden. Spanje zit al vier jaar in een recessie. Van de beroepsbevolking is ruim 25 procent werkloos. Femke Heemskerk heeft zich bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Barcelona geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag. Heemskerk ging met een tijd van 1.57.44 als achtste door. De beste 16 zwemsters kwalificeerden zich voor de halve finales die vanavond worden gehouden. Dan het weer nog. Eerst nog wat zon. Vanmiddag bewolkt en bijna overal regen of motregen. Het wordt ongeveer 21 graden. Morgen nog een bui, verder van tijd tot tijd zon. Vanaf donderdag is het droog en vrij zonnig in een graad of 30. De verkeersinformatie krijgt u van Erwin de Hart. Er staat een file door een ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden Oost en Muiden 2 kilometer. Oh. Vara, radio 1, de gids.fm. Met de Plekken plekkenhorst. Goedemorgen. Vanuit Den Haag is in deze tijd weinig te vernemen. Het is tenslotte reces. Maar ons eigen schaduwkabinet rust niet. Vandaag praat ik met Paul Frisse. Hij is beheerder van de portefeuille Binnenlandse Zaken. Nederland kent prachtige plekken en daar horen vaak unieke stadsgezichten bij. Voor altijd zijn ze gegrift in uw geheugen. De lichttoren in Eindhoven. De Bijlmerbaai is langs het spoor. Deventer aan de IJssel gezien vanaf de brug. De Haagse poort of het silhouet van een kasteel aan de Maas. En toen hebben ze iets heel merkwaardigs wat bijzonders gedaan. Toen hebben ze gezegd, wij verliezen eigenlijk heel veel bewoners... Uh, die een beetje belasting betalen kunnen uh, aan de dorpen om ons heen. Die kopen zo'n notariswoning of een, uh, een mooie boerderij. En daar gaan ze wonen en dan, dan zijn wij ze kwijt. Dus laten we nou eens duizend woningen gaan bouwen. Dan heb je duizend woningen op 220 hectare. Dat is een homeopathisch verdunde VINEX. Verslaggever Colette van Nuenen bezoekt de modernste VINEX-wijk van Nederland. En u weet waar u online terecht kunt. Surf naar begids.fm. Strandingscoördinatoren, organigrammen en belbomen... konden niet voorkomen dat gisteren een gestrande potvis stierf. Het beest was aangespoeld op Terschelling... en de pogingen het te redden verliepen voor het eerst volgens het protocol... stranding levende grote walvisachtigen. Maar dat mocht niet baten, dus het potvisprotocol moet overboord. Waar of niet waar? Goedemorgen, Eligius Everaerts, directeur van SOS Dolfijn. Zegt u het maar, moeten we stoppen met het protocol? Goedemorgen. Nee, ik denk niet dat we moeten stoppen met dit protocol en dat het de in kan. Ik denk dat het een, een heel goed uh, protocol en initiatief is om, uh, om deze dieren te kunnen helpen. Ik wist uh, eigenlijk nog niet eens dat we hem hadden, uh, dat protocol. Hoe zit dat precies? Ja, dat protocol dat is um, in juli, begin juli, begin van deze maand aangeboden aan de Tweede Kamer door het ministerie van Economische Zaken. Eigenlijk is het hele proces op gang gebracht door de door de gebeurtenis op Texel in december uh, vorig jaar... toen uh, de bultrug op de razende bolstranden... Bultrug Johannes, hè, eh, was dat. Ja, klopt. En, uh, uh, uiteindelijk bleek het uh, Johanna te zijn. En ja. uh, De bultrug heeft een heleboel commotie veroorzaakt. Uh, de media pikken natuurlijk enorm groot op. Er waren een heleboel organisaties die hierbij uh, waren betrokken. En uh, toen werd eigenlijk voor een heleboel mensen wel duidelijk... dat het uh, goed is om, om daar een lijn in te trekken. Als er een weer een grote walvisstrand... Uh, hoe gaan we het doen? Wie coördineert de boel? En, uh, en wie gaat uh, de reddingspoging doen als die al wordt ondernomen? Maar dat heeft gisteren dan niet gewerkt. Hoe kan dat? Nou, Het protocol is niet opgezet per se om een dier uh, te redden... in de zin dat het dier terug kan naar de zee. Ik kan het wel even uitleggen. Als een, uh, wij zijn zelf als, als opvangcentrum voor kleine walvisachtigen heel de afgelopen jaren enorm betrokken geweest... bij stranding van bruinvis en dolfijnachtigen. Die dieren die komen op het strand, en dat geldt ook voor grote walvisachtigen, in grote nood. Ze kunnen geen kant meer op. En heel vaak is er ook iets aan de hand. Een dier kan gewond zijn geraakt of ernstig ziek, uitgehongerd. Um, dus dat dier heeft hulp nodig. Het protocol uh, en het beleid wat betreft de strandingen van deze dieren is erop gericht om die dieren te helpen. En, en er zijn wat dat betreft meerdere hulpopties. Misschien is een dier die heel ernstig lijdt en, en eigenlijk uh, ten dode opgeschreven op het strand terechtkomt helemaal niet meer te redden. Dus... Je kunt er niet op de manier van praten van het dier moet gered worden. Je wil de beste hulp bieden aan het dier. En in dit geval gisteren is er een, hulp op, op, uh, een hulpactie op de touw gezet. En uh, dat heeft helaas niet mogen baten. Dus het gaat er meer om dat eigenlijk alle instanties en reddingspogingen snel op gang komen. En dan hoeft het niet eens zozeer te zijn om het te redden, maar wel dat we er op tijd bij zijn. Nou, absoluut. Uiteindelijk willen we dat hier natuurlijk redden. Want die dieren, die, dat zijn prachtige dieren en die, die horen thuis in zee. En die willen we allemaal in zee hebben. Uh, maar je moet natuurlijk wel altijd heel goed kijken van of, je, of je goed bezig bent. Nou, dat protocol is opgezet om alles inderdaad zo spoedig mogelijk uh, te organiseren. Dat heel duidelijk is, wie coördineert de boel? Uh, wie zijn degenen die, die er veel van afweten en ook snel te plaatsen kunnen zijn, die een beoordeling kunnen doen? En, uh, en dan kan op die manier zo snel mogelijk de juiste, uh, ja, de, de juiste actie worden ondernomen. En is gisteren een, een beetje een, een goede ja, test geweest, om het dan zo te zeggen? Kunt u het al evalueren? Ja, ik vond het een hele goede test. Het is natuurlijk uh, bijzonder dat een zo'n grote walvis op, het, op de kust van Nederland terechtkomt... en dan ook nog binnen een, uh, bijna binnen een half jaar. En gisteren was inderdaad een test van het protocol. Ik kan heel even kort zeggen dat het protocol in begin juli... Uh, na heel goed werk van het ministerie is aangeboden aan de Tweede Kamer... dus eigenlijk loopt het nog een beetje. We zijn heel er nog niet echt, hè? is het nog niet van kracht... Alleen ik vind het een hele sterke zet van het ministerie dat zij ervoor hebben gekozen... ...om, ondanks dat het niet officieel van kracht is, het wel te gaan volgen. Want op deze manier was het een testcase, maar dat protocol is opgezet juist om zo goed mogelijk hulp te bieden. Dus dat is heel logisch dat ze het hebben gedaan. Nou, eh, uiteindelijk eh, bleek dat het een enorm goed leidraad nu al was... ...omdat je heel snel de, de, de juiste contactpersonen had, er werd een organisatie op touw gezet... ...en dat was een, wat mij betreft een super testcase... En uiteindelijk is er natuurlijk ook dit protocol, en daar zijn protocollen misschien wel voor, om ook weer verbeterd te worden, aangepast te worden. En daar heb je ervaring voor nodig. Dus wat dat betreft was deze testcase heel letterlijk een testcase, om nu ook weer eens te gaan evalueren van, nou, hoe heeft het gefunctioneerd en hoe, hoe kunnen we het misschien nog beter doen? Kortom, het is goed dat het er is, het protocol. Absoluut, het is goed dat het er is en het is goed om het een levend protocol te laten zijn. En, uh, en laten we hopen dat het hier in zee blijft. Blijven zwemmen, Maar mocht ze op het strand komen, dan is er in ieder geval een goede, goede organisatie. Ja, niet te vaak van stal, maar uh, als het moet, dan uh, zijn jullie er. Precies. Hartelijk dank. Eligius Everaerts van de stichting SOS Dolfijn. Zombie van Ilse De Lange uit april 2009. De Begids.fm Schaduwkabinet. Iedere dag komt deze week een minister uit het schaduwkabinet van de Gids.fm aan het woord. Gisteren was onze schaduwminister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de gast Joop Daalmeijer. En vandaag gaan we praten over BISA, Binnenlandse Zaken, met Paul Frisse. Naast schaduwminister is hij ook hoogleraar bestuurskunde in Tilburg. Goedemorgen meneer Frisse. Goedemorgen. Ik ga even een uitstapje maken naar een eh, departement buiten dat van u. Um, economische zaken en het uh, potvisprotocol waar we het net over hadden. Uh, wat vindt u daarvan? <laughs> Als minister, als staatsburger, uh, is buitengewoon interessant natuurlijk. Wat ik bij dat type protocollen altijd bijzonder vind, is de vraag... zal de potvis zich eraan gaan houden? Uh, We hebben Nederland toch een een diep geloof in dat wij met het woord de wereld kunnen regeren. En uh, wij maken veiligheidsregio's uh, en dan houdt de ramp... waarvoor die regio's bedoeld is... zich niet aan de indeling van de veiligheidsregio. Uh, wij krijgen nu potvissen die op verkeerde plekken aanspoelen. Uh, maar gelukkig hebben we alles op papier staan en hebben we de wereld op orde. Ik hoor uh, toch een cynische ondertoon. Ja, ja, ja. <laughs> dit is natuurlijk. Uh, dit is totaal onzin. Dit is echt. Uh, wie hiermee gediend is, ik weet het niet. Want. Uh, uh, voor zo'n klein incident. Als het af en toe. aan uh, uh, land komen van zo'n potvis. Ja, dat gebeurt al eeuwen. Dat is de natuur. Daar moet je niks rekenen. Er zijn allerlei mensen. die daar wel iets uh, verstandigs mee zullen doen. Het hitteplan. Maar, hebben we ook uh, bijvoorbeeld het gehad? Het hitteplan, he? ja. Dat is, is ook fantastisch. Hè, dat je. de hitte, ja. Want. Uh, dat is heel nieuw. Warm. Heel nieuw. Hè. Dus dat is, en dat is typisch uh, Nederlands bestuur. Uh, maar ook de samenleving die voortdurend uh, de neiging vertoont... om met regels, met systemen, met plannen, met protocollen... de wereld op orde te krijgen. Wetende, want dat weten we natuurlijk allemaal... dat de wereld niet op orde te krijgen is langs die weg. Maar het bevredigt kennelijk op de een of andere manier... de behoefte van maakbaarheid en controleerbaarheid... die heel diep in ons zit. Zou het ons rust geven... Was het maar waar? Was het maar waar dat het tot rust geeft? Nee, het leidt tot buitengewoon veel opwinding. Want uh, als je eenmaal aan zo'n protocol begint, nou ja, dan komt er natuurlijk een hele belangenindustrie bij. Die vindt dat hun voorkeur in het protocol moet komen. Dat dat geregeld moet zijn. Uh, dat er hier nog een uitzondering is. Ja, dat is een eindeloos proces wat we daarmee ingaan. Het houdt mensen wel van de straat, dus in die zin Dat is het wel, wel geruststellend voor de wereld. En je kan uh, rustig slapen, omdat je toch weet, mocht er iets gebeuren, er staat er wel papier is er een protocol. Is het een mooie bezuinigingspost? Nou, Als we het allemaal nee, overboord zetten? Dit zijn natuurlijk niet de dingen die geld kosten. Nee. Dat is het punt. Maar uh, het levert wel een hele hoop rare controleerzucht en bemoeizucht op uh, waar we echt van af zullen moeten. Ook op terreinen waar die controleerzucht en bemoeizucht wel heel veel geld uh, kost. Maar het financiële vind ik niet het belangrijkste. Het gaat veel meer hè, om het culturele. Willen wij uh, de overheid kleiner maken? Willen wij meer aan de samenleving overlaten? En dat is ook van dit kabinet het officiële beleid. Dan kan dat alleen maar als wij op heel veel terreinen... het niets doen weten te beoefenen. Ons er niet mee bemoeien. Dat kan alleen als wij aanvaarden dat van dat niets doen het gevolg is... dat er in de wereld meer verschil, meer ongelijkheid zal ontstaan... dat dingen anders lopen dan voorspeld, enzovoorts, enzovoorts. En dat kan ook alleen maar eh, als wij aanvaarden dat de wereld... aan wie wij die vrijheid hebben geschonken... met die vrijheid andere dingen doen dan wij hadden bedacht. En vooral ook dingen die ons niet bevallen. Dan zitten we meteen op het punt van uw departement, de decentralisatie. Ja. Dat is daar een fantastisch voorbeeld van. Dat is natuurlijk een, een, een, een beleidsontwikkeling waar heel veel geld mee is gemoeid. In die zin dat het kabinet heeft besloten op een aantal terreinen... de AWBZ, thuiszorg, dat type voorzieningen... gaat allemaal naar de gemeente toe. Althans, die worden daar verantwoordelijk voor... Voor het gemak hebben we daar inmiddels al flink veel geld van afgehaald. Want als het naar de gemeente gaat, wordt het goedkoper. Precies, de Rijksoverheid hevelt die taken over. Zegt van, wij doen dat niet meer, ja. maar het ja. moet wel met minder budget. Het moet met minder budget. En op zich is dat, is dat ook nog wel te rechtvaardigen op voorwaarde dat je die gemeente, en vooral ook die maatschappelijke organisaties... die al die taken moeten uitvoeren, dan ook de vrijheid laat... om dat naar eigen inzicht te doen. Nou, dat departement waar ik schaduwminister van ben... heeft eh, een aantal maanden geleden een uitvoerige brief geschreven... hoe zij zich met die decentralisaties zullen gaan bezighouden. Nou, en dan zal er uitkomen, wat ik al vaker heb voorspeld... als het Rijk zaken decentraliseert... blijft het Rijk zich er net zo intensief mee bemoeien als daarvoor. Vervolgens gaat het naar de gemeente, dus ook overheid. Die gaan zich er ook heel indringend mee bemoeien... En dat betekent dat je aan het einde van de dag niet minder, maar meer overheid hebt. Dat zal het gevolg zijn. Het is een verlies-verlies situatie. Ja, absoluut. Waarom lukt het niet? Nou ja, vanwege die bemoeizucht. Ja, maar waarom willen we dat dan Kijk, toch zo gaat, graag? Er zijn allerlei logica's die daarin meespelen. Uh, het is overigens helemaal niet alleen de overheid die dat wil. Hoor. Wat gebeurt er? Er wordt iets gedigitaliseerd naar gemeenten. Met als gevolg dat in Maastricht een bepaalde voorziening wel blijft bestaan... U kent het royale karakter van de Limburgers. Zeker. Maar in Leeuwarden schaffen we het af. Hè? U kent het zuinige karakter ja, van de Noordeling. Ja, ook. Vervolgens komt er een belangenorganisatie. Die zegt, het kan toch niet zo zijn... dat in Leeuwarden een bepaalde voorziening niet wordt verstrekt... die in Maastricht wel wordt verstrekt. Die bellen een Kamerlid. Kamerlid denkt, ah, mooie gelegenheid om de minister een lastige vraag te stellen. Die stelt de vraag aan de minister. Is het de minister bekend dat? Ja, dat is de minister natuurlijk bekend, want die volgt dat. Monitoring, evaluatie ja. enzovoort. Vervolgens, wat gaat de minister daar aan doen? Er zijn buitengewoon weinig ministers, weten wij... die dan zeggen, geachte afgevaardigden... de minister gaat daar niets aan doen... want de bedoeling van decentralisatie is... dat het in Maastricht anders is dan in Leeuwarden. Ja. Als u dat niet bevalt, politiek kan dat, moet u het weer centraliseren. Want een gemeente weet zelf wat de inwoners nodig hebben. Nou ja, precies. Beter Vervolgens dan kun je op niveau weer gaan afvragen... moet die gemeente zich daar zo indringend mee bemoeien? Kunnen niet al die thuiszorgorganisaties... die maatschappelijke organisaties... die dat al jaren, decennia doen, kunnen die dat niet zelf? Nou ja, en... wij vertrouwen niet... dat die wereld dingen kan doen... met die vrijheid. Nou ja, en zolang je dat niet vertrouwt... En zolang je denkt, ze moeten wel doen zoals ik het bedacht heb, ja, dan zal dat nooit lukken. Dus dan blijven we in dat heerlijke kringetje ronddraaien. Ja, ja dat is vrij voorspelbaar. Ja. Voor, uh, dat dat de komende uh, uh, jaren op dat terrein gaat gebeuren. Dat inderdaad, tenzij, tijd... tenzij er ministers zijn die de moed opbrengen om tegen de Tweede Kamer te zeggen, en tegen de maatschappelijke organisaties te zeggen: U moet het zelf doen, wij gaan er niet meer over en we gaan er dus ons er dus ook niet mee bemoeien. Een minister die de rug recht houdt. Maar ja, die zegt van, uh, uh, we gaan er niet meer over. Huh? Is uw collega dat op het departement? Ronald Plasterk? Nou ja, het gekke is, dat vind ik echt interessant... het gekke is dat de brief over die decentralisaties... echt pagina's lang bemoeien, controleren, monitoren, <laughs> evalueren... erop toezien, dat is... Maar dat hij recent een nota heeft uitgebracht. waarin hij reageert op een aantal adviezen. van onder andere de ROB, van de WER, van de RMO, waar ik zelf aan mee heb geschreven. die allemaal hebben gezegd. laat meer over aan die samenleving. want dat is officieel kabinetsbeleid. als je dat doet, bemoei je er dan niet mee. en aanvaard dat die samenleving. andere dingen gaat doen dan jij had bedacht. Dat heeft de minister, dezelfde minister, instemmend begroet in de recente uh, reactie op die adviezen aan de Kamer gericht. Uh, dat heeft hij instemmend begroep, uh, uh, begroet. En hij heeft ook gezegd... wij moeten als rijk moeten wij ook mogelijk maken... dat gemeenten, maar ook maatschappelijke organisaties... de vrijheid krijgen om naar eigen inzicht... die verantwoordelijkheden die ze van ons krijgen, waar te maken. En ons daar niet voortdurend mee bemoeien. Dus ja... Uh nou ja, laten we maar zeggen dat het laatste woord telt... en dat is die nota, eh, eh, nog eens een keer langs die andere nota wordt gehouden... Ja. om dan te zeggen, nou dan gaan we dat met die decentralisaties... eindelijk eens laten zien hoe dat moet dan. Het klinkt ook als een heel um, ja, kostbaar heen en weer gestuiter... in een tijd waarin toch uh, bezuinigd moet worden. Ja, nou kijk, wat je verder ook van bezuinigingen vindt... maar ik zou zeggen, wil je A, dat die bezuinigingen slagen... dan is minder bureaucratie, minder toezicht, minder regelzucht... Uh, is een belangrijke manier om dat te laten slagen. B, je kunt die bezuinigingen ook gebruiken... om nou eindelijk eens de verhouding tussen overheid en samenleving... anders vorm te geven. Ja. Meer ruimte voor de samenleving, big society, zoals de Engelsen dat zeggen... en een kleinere overheid, zowel op gemeentelijk als op rijksniveau. Het ja, is altijd wat zuur om dat te moeten doen... naar aanleiding van bezuinigingen maar nou het ook echt financieel moet... heb je ook de mogelijkheid om niet alleen maar een rare kaasgraaf... en niet alleen maar we blijven hetzelfde doen, maar dan met minder middelen... maar om het nu ook echt anders te gaan doen. Niet alleen willen, maar ook echt doen dus. Voegt er ja, ja, ja er woord. zijn uh, mogelijkheden genoeg natuurlijk om dat te doen op allerlei terreinen. En daar zou dit ministerie wel uh, een belangrijke rol in kunnen spelen... omdat ze juist over de bestuurlijke verhoudingen gaat. Als het gaat om minder bemoeienis, um, dan denk ik ook vaak aan de privacy. Um, want die hebben we... <lacht> eigenlijk helemaal niet meer. Uh, telefoongesprekken worden getapt, gegevens worden uitgewisseld. Ja. Um, ze kunnen het ook helemaal niet in Den Haag, denk ik dan, ons een beetje loslaten. Nou, Het punt is natuurlijk het is altijd heel interessant geweest. Nederland heeft altijd van zichzelf idee gehad dat privacy hier een grote waarde was. He, aan de ene kant zijn er mensen die, he, die voortdurend roepen dat het belangrijk is... en aan de andere kant wil je aan de kant van de overheid altijd roepen... dat ze er zoveel last van hebben dat de privacy zo zwaar beschermd wordt. Dat laatste is helemaal niet waar. Als je in Europees vergelijkend perspectief kijkt... is Nederland zwak als het gaat om privacybescherming. Sterker nog, we verwachten ook nog eens... dat degene die de privacy het meest schendt, de overheid... dat dat eigenlijk de partij is die hem ook zou moeten beschermen. Nou ja, dat, dat werkt natuurlijk niet. Dus wil je de privacy beschermen... en nou dat lijkt mij echt een groot goed. Iedere burger heeft het fundamentele recht om geheimen te hebben... Dan moet je dat laten doen door hele sterke instituties... die onafhankelijk zijn van de overheid en van de, van de politiek. Nou ja, daar zijn wij slecht in. Want wij zijn tegelijkertijd heel erg bezorgd over onze burgers. We willen heel veel van ze weten. Want dat is de voorwaarde om veel beleid te kunnen maken. En met de beste bedoelingen koppelen wij allerlei bestanden. En het gekke is natuurlijk... dat begint vaak niet eens bij de neiging om burgers te willen controleren. Dat ook. Maar het begint juist bij de neiging om burgers te willen beschermen. Om voor ze te zorgen. Als je op dit moment ziet wat er van kleine kinderen vanaf de geboorte... aan data worden verzameld ja. over hun ontwikkeling... dat het wel goed met ze gaat, enzovoort enzovoort enzovoort, Dat is de privacy-schending die de zogenaamde positieve keerzijde is... van al dat getap en al dat gegluur wat politie- en justitiediensten doen. Dat laatste is natuurlijk terecht, maar moet van veel waarborgen worden omzien. Maar wij, wij, wij willen zoveel van de burger weten als overheid. We volgen de burger zo nauwgezet achter die voordeel wat die allemaal doet... dat daarmee de privacy van de burger echt een, een grote mythe is. Is het niet te laat om dat nog recht te breien? Om te zorgen dat dat niet meer gebeurt? Nou, dat is een hele goede vraag die u daar, die u daar stelt... Uh, het vergt in ieder geval het inrichten van, om het met een duur woord te zeggen... zware checks en balances, zware instituties... die ervoor zorgen dat de burger het recht heeft om het rustig gelaten te worden. Het vergt ook dat je wetgeving maakt... die met betrekking tot de mogelijkheden om te koppelen... daar een verbod op stelt als het niet voor specifieke ja. veiligheidsdoeleinden is het vergt dat je in de sfeer van preventie veel terughoudender bent. En dat doet pijn, want dat betekent dat wij zeggen... nee, wij gaan niet meer achter die voordeur snuffelen... om kindermishandeling te voorkomen. Wij treden pas op als kindermishandeling plaatsgevonden heeft. Ja, nou ja dat is en dan wel raak je ook weer aan een fundamentele Dat is het zware discussie. van de rechtsstaat. Hè? En dat zijn hele fundamentele vrijheden van burgers... die hier in het, in het geding zijn... En het feit burgers die er zelf ook aan hechten. Maar ja, als je het gedrag van burgers op internet, in de sociale media... maar ook met allerlei klantenkaarten van bedrijven en zo bekijkt... Ja, dan, dan, dan zijn burgers ook voortdurend bereid om die privacy te laten schenden. Ja. Nou, dat maakt het antwoord op uw vraag. Kunnen we dat nog tegengaan? Heel ingewikkeld. En is er vooral veel, ruim, veel, veel gelegenheid om te zeggen... nou, dat vergt zware maatregelen die we moeten, moeten treffen. En dat zal niet vanzelf gaan. Meneer Frissen, als er gesproken wordt over bezuinigingen... Euh, dan roept men ook altijd, oh, ambtenaren, daar kunnen we wel wat halen. Zijn zij een makkelijke prooi? Ja, ze zijn een makkelijke prooi... omdat je natuurlijk met één pennenstreek uh, bijvoorbeeld de nullijn, kunt introduceren. En dat hebben we ook altijd gedaan in het verleden. En uh, nou ja, dat kan, dat, uh, en dat wordt ook nu weer, uh, weer gedaan. Het tweede is dat er altijd wat geroepen, het moet er dan minder zijn. Dat appelleert natuurlijk heel sterk aan het beeld dat we heel veel ambtenaren hebben... Is dat zo? Als het over het Rijk gaat, is dat helemaal niet waar. We hebben in Nederland een relatief kleine eh, rijks, rijksoverheid. Het wil overigens niet zeggen... dat die rijksoverheid niet heel veel geld verdeelt. En dat zijn twee, twee verschillende dingen. Heel veel eh, meer dan de helft van wat wij met elkaar verdienen... wordt via de overheid verdeeld. Alleen het aantal ambtenaren dat daar op rijksniveau mee belast is... is relatief klein. Dat komt ook omdat in Nederland... heel veel publieke taken worden uitgevoerd... door particuliere organisaties. Het, is het grootste deel van het Nederlandse onderwijspersoneel is geen ambtenaar. Het grootste deel van het Nederlandse gezondheidszorgpersoneel... is geen ambtenaar. daardoor is dat een relatief klein ambtenarenbestand. Waar je grote ambtelijke apparaten hebt... is met name bij grote gemeenten. De gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag. Dat zijn toch tamelijk omvangrijke, omvangrijke apparaten. Te dus... omvangrijk. Ja, ik denk dat het daar echt wel een tandje minder zou, uh, zou kunnen. Dat gaat ook overigens gebeuren. Dat is ook allemaal ingeboekt. Kijk, wat ja. natuurlijk altijd wel gezegd is. Hè, het kabinet begint, het sluit een regeerakkoord. Wij gaan de trap van bovenaan uh, schoonvegen. Minder rijksambtenaren. Nou, dat is nu toe nog nooit gelukt. Dat is natuurlijk nog nooit gelukt, omdat de hand die dat moet doen. Ja, niet graag in zichzelf laat bijten. En, en, en, uh, maar ja, de plannen zijn nu wel, wel serieus. En uh, alleen daar is de winst natuurlijk niet te boeken. Dat is een een relatief symbolische, symbolische maatregelen... omdat eh, uh, ook al uh, ontsla je heel erg veel uh, medewerkers van de geheime dienst... een paar honderd, ook ontsla je heel veel mensen van defensie... ook ontsla je heel veel mensen van justitie... dan nog levert dat niet de miljarden op die, uh, die nodig zijn... voor de sanering van de Rijksfinanciën. Uh, die miljarden zijn eigenlijk alleen maar te realiseren... via echt de voorzieningenkant, de uitgavenkant... Dan heb je het over de gezondheidszorg, dan heb je het over de woningmarkt... dan heb je het over sociale zekerheid enzovoort. Nou, daar wordt ook vast in gesneden. Dus die zijn niet zozeer te halen op uw departement? Nee, maar mijn departement is buitengewoon klein. Ja. En sinds de politie daar weg is, uh, sinds uh, uh, migratie en integratie daar weg is... Ja, uh, nee, het is een heel klein bescheiden departementje. Jij noemde al even de IVD, he, waar uh, mensen weggaan. 23 miljoen geloof ik. Ja, over dat, op. Ja, dat, dat is... is natuurlijk weinig geld. Ja. Uh, op een dienst die natuurlijk wel stevig gegroeid is de afgelopen, afgelopen jaren. Zoals vele diensten in het veiligheids- en justitiedomein fors gegroeid zijn. Ja, daar worden nu weer kortingen aangebracht, ja. En daar zijn zorgen over, zijn die terecht? Ja, maar ze zijn ook gegroeid, hè. Dus het is natuurlijk niet zo dat uh, uh, in de tijd dat ze kleiner waren... Nederland totaal onveilige samenleving was, uh, enzovoorts. Dus... Ja, in dat, ik doe veel in dat justitiedomein en daar natuurlijk klagen mensen daar veel... maar zij weten natuurlijk heel erg goed dat de afgelopen tien, twaalf jaar... Uh, uh, in dat domein, nou ja, politie, justitie, gevangeniswezen... na ieder kabinetsberaad gingen ze met meer geld weg. Ja, dat daar op enig moment ook een einde aan komt, dat valt wel te verwachten. En ik denk dat men intern dat ook wel begrijpt. Alles in perspectief? Ja, natuurlijk. Hartelijk dank, Paul Frissen, minister van Binnenlandse Zaken... in het schaduwkabinet van de Gidspuntfm. Morgen de schaduwminister van Sociale Zaken, Ruud Vreeman. Die schrijft dan hier aan. En daarmee is het uh, half twaalf. Hier is Jan van der Putten met het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Het CDA roept het kabinet op haast te maken met het innen van belasting van automobilisten met buitenlandse kentekens. Volgens de partij rijden er veel buitenlandse auto's rond, zonder dat de eigenaren wegenbelasting betalen. Vorig jaar kwam de Kamer al met een plan. Het kabinet zou binnen een paar maanden met een plan van aanpak komen, maar volgens het CDA schiet dat niet erg op. Tientallen franchisenemers van bakker Bart dreigen failliet te gaan. Het hoofdkantoor wil geen brood meer leveren omdat ze een betalingsachterstand hebben. Volgens het financiële dagblad moeten franchisenemers die een achterstand hebben vooruit betalen, maar 50 tot 60 bakkers lukt dat niet. De Spaanse economie lijkt zich wat te herstellen. In het afgelopen tweede kwartaal was er weliswaar nog een krimp van 0,1 Maar in het eerste kwartaal was de krimp 0,5 En de Spaanse regering heeft steeds voorspeld dat het economisch herstel in de tweede helft van dit jaar zal intreden. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de Gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Zometeen verrassende stadsgezichten. Maar hier is eerst Bob Marley.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 Nederland kent veel mooie en vaak ook herkenbare plekken. De Nuon schoorsteen niet te missen als je via de A2 Utrecht passeert. Of Deventer, gezien vanaf de brug over de IJssel. De Bijlmerbaai als je naar Amsterdam rijdt. De Haagse Poort bij Den Haag. Onze verslaggevers doorkruisen het hele land en zij kunnen die stadsgezichten wel dromen. Maar ze staan er nooit bij stil en dat doen ze nu eens wel. Hun opdracht deze zomer: breng dat stadsgezicht tot leven op de radio. Aan de oever van de Maas, midden in ruig grasland, staan acht kastelen waarin duizend gezinnen wonen. Het is de meest excentrieke finex van Nederland in Den Bosch. Colette van Nuenen ging er naartoe via de A59, ook wel de Maasroute genoemd afslag Engelen en dan de weilanden in. Vorige week fietste ik langs een echt 14e-eeuws kasteeltje in Herne. En um, er lag een slotgrachtje omheen. Sommige ramen waren alweer uh, dichtgemaakt. Je zag echt de eeuwige geschiedenis in die gevel. Maar nu ben ik bij een kasteel... En dat ziet er eigenlijk nog authentieker uit dan dat. Gebouwd in 2005 door Sjoerd Soeters. De gemeente Den Bosch had hier een industrieterrein gepland. Heel erg handig, want het ligt in een bocht aan de Maas... en de gekanaliseerde diesel loopt daar, Er is een sluis. Maar het industriegebied kwam helemaal niet tot ontwikkeling. En toen hadden ze dus plotseling 220 hectare... aan de noordzijde van, uh, van de stad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 een kwart hectare grond geven. Wat gaat hij daar dan mee doen? Als iemand een huis op een kwart hectare grond zet... betekent dat dan dat hij groene vingers heeft? Dat hij een groentetuin gaat maken? Dat hij een kwekerij gaat doen? Dat hij een soort kleine boer gaat worden? Nee, dat gaat natuurlijk allemaal niet gebeuren. Dus hier zie je dus kastelen die losstaan in een groen landschap rondom. Waterpartijen, kleine dijkjes... In een van de kastelen woont een makelaar, Stefan van Diepen. Velderwoude heet dit kasteel. Hallo. Hallo. Het is grijs, donkergrijs. Ik bezoek het ook nog eens een keer op een grijze dag. Want het regent vandaag al de hele dag. Je rijdt uh, onder een poort door. De binnenplaats op. De binnenplaats van dat kasteel is een uh, parkeerplaats geworden. En daar rondomheen liggen dan... De woningen. Het is inderdaad een modern kasteel met op de hoeken torentjes. Wel een open groene doorgang, zo de natuur in. Dat is vast en zeker een van de redenen waarom Stefan van Diepen hier is gaan wonen. We kijken even hier. lopen zo dan het beneden, maar niet zo leeg. Dat is goed. Een uitzicht, zeg. Jongen, en dat is wel niet eens de mooiste dag. Ja. Het is altijd een mooie dag, want elke dag is wat anders. Elke dag heeft iets bijzonders. Heeft u hier veel in de verkoop? Ja, behoorlijk wat. En uh, ja, er zijn toch bijna, bijna 800, 900 wooneenheden in de Haanvallei. Dus er is altijd wel iets te beleven. Zo. Uh, in feite is het natuurlijk een Finex-locatie waarvan uh, Sjoerd Soets toen gezegd heeft... we gaan het op een andere manier doen. Dat is hem ook, uh, dat is hem ook gelukt. Uh, het nadeel van veel finex locaties was dat het heel eenvormig was. Weer een tweekapper of weer een rijtjeshuisje, Al, Alles achter elkaar. Soms uh, in de jaren tachtig ook met die straten die, die, die, die niet herkenbaar waren. Die woonerfconstructies. En, en uh, ja, veel beknibbeld met ruimte. Ja, hier heb je juist heel veel ruimte om je heen. Ja. Maar ja, misschien iets minder, uh, iets minder eigen tuin. En hier hebben de mensen eigenlijk een deel van hun uh, individuele tuin uh, uh, ingeleverd... om een grotere uh, gemeenschappelijke ruimte te creëren. Waar je echt nog uh, ja, wildere vegetatie ziet. Wildere bomen en struiken en, en planten. En ruimte voor, uh, voor herten en zelfs uh, verzanten. En, uh, en, uh, mm. en een vos zien we incidenteel. Dus wel voor mensen die van uh, buiten en van natuur uh, houden, maar uh, die geen groene vingers hebben. Ja, precies. precies. De, de, de tuin wordt misschien wel voor je onderhouden. Ja. Ik bedoel, de gemeente komt af en toe nog eens maaien en bomen snoeien en dat soort dingen. Dus je kunt van het groen profiteren zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Ja. En als je niet om natuur geeft, ja, dan zul je misschien alleen bomen en, uh, bomen en planten zien staan en struiken. En, en als je wel om natuur uh, geeft, ja, dan zie je ook de bijzondere vogels vliegen en je ziet andere dieren lopen. Ja. Dus het is voor elk wat wils. We zijn dus op een appartement op de begane grond met een uh, ja, grote woonkamer. Toen de eerste kastelen werden opgeleverd was er ook wel veel commentaar. Het zou wel heel erg kitsch zijn om uh, aan het begin van de 21ste eeuw... nieuwe kastelen te bouwen voor gewone mensen. Architectuurhistoricus Vincent van Rossum liet zich rondleiden door de architect zelf. Ja, die kastelen zijn helaas niet allemaal even goed. Uh, Sommige zijn zelfs betrekkelijk waardeloos, vind ik, maar... Hè? Uh, en dan, eromheen is een golfbaan. Uh, nou, ik moet er niet aan denken aan dat domme spelletje... maar er zijn veel mensen die dat leuk vinden. Uh, maar dat kasteel van Sjoerd zelf, die dus ook een plannen plan heeft gemaakt... dat is echt geniaal. Dat Lelienhuizen, ja. Ik moet zeggen, het zit echt heel knap in elkaar... want het, het is net een echt kasteel. Ik bedoel, ik ben ongeveer opgegroeid bij Kasteel Doorwerth. Er zijn ook mensen die dat dan kitsch noemen. Ja, nou ja, Kasteel Doorwerth is zelf ook kitsch, want dat was dus... Uh... Het, het was al een keer eigenlijk een ruïne en toen is het gerestaureerd voor de oorlog. Toen is het tijdens de oorlog vrijwel volledig aan barrels geschoten. Er is de hard gevochten namelijk. Het, het is gewoon weer opgebouwd. Dus het, het is een nieuw oud kasteel. Nou, als daar geen is. Maar ja, niemand heeft een tuin, hè? Dat is dan weer mijn bezwaar. Nee, niemand heeft een tuin. En dat is een keuze die mensen dan maken van, hè, je hebt wel een tuin of geen tuin. En ja, als je natuurlijk... dat is het probleem van de meeste van die Vienhex-locaties... Daar is natuurlijk gekozen voor de oerfmule van de suburbia. Dat is een huis met een tuintje. Nou, en kijk eens hoe dat eruit ziet. Hè? Bedoel, ja. Als je dat eindeloos herhaalt, hè, dan ziet het er heel troevig uit. En dan met die achterkanten naar het toe, hè? die achtertuinen. En het eerste wat alle mensen doen is naar de gamma rijden en een schutting kopen. Dus die tuin vind ik, euh, nou ja, minor detail... En kitsch vind ik helemaal iets. Ja, pooh, kitsch, wat is dat? He, of daar, ja. kijk daar. Kijk, prachtig tussendoor. Ja. Dus je hebt uh, contact met het landschap om je heen. Je zit niet op de eerste rang, maar je zit uh, logebalkon, zal ik maar zeggen. Hè? Nou, dat is ook heel goed. Nou, dat, dat is het inderdaad. Dat is een prachtig vergelijk. Want je moet, het is hetzelfde als dat je uh, een uh, vakantie boekt in een appartement met zeezicht... Ja. En dat zeezicht is er wel, maar je moet wel een klein beetje om een hoekje kijken. Nou, niet eens om een hoek, maar het is ingekaderd, zou je kunnen zeggen. Ik noem dat altijd een zen-boeddhistische view. Oh. <laughs> Hoezo? <laughs> nou, je ziet niet het panoramisch helemaal breed... maar je kijkt tussen dingen door en dan zie je toch dat landschap. Ja. He? ja. Het zie... voelt wel echt als buiten, inderdaad. Het, is het, is... het gevoel is totaal anders dan in een finexwijk. Dat kun je wel zeggen, ja. Ja. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Nee, het is echt... Dit is, op dit project ben ik zo enorm trots. En moet je kijken wat we hebben gedaan. We hebben dus metselwerk gemaakt... wat een patchwork is van uh, verschillende kleuren. Van blokjes die uitsteken van bogen die aangeven dat daar ooit een raam oh, heeft gezeten... Ja. wat is dichtgezet. Dat is van, wel bijna kitsch, van, als ik eerlijk mag zeggen. Nou, of bijna, heb je dat liever niet? Bijna, of uh, helemaal, of over de top. Van natuursteenblokken die erin zitten. Kijk, daar is ook weer een boog van een ja. dichtgemetseld raam. Ja. Waarmee ik eigenlijk heb geprobeerd... daar zit een gotische boog in die poort, oh, zie je ja, dat? Ja, ja. En er zitten balken met, uh, met plankjes onder. Hebben jullie veel gelachen tijdens het ontwerpen? Ja, maar het is tegelijk heel serieus. Want laten we zeggen, dit is natuurlijk een commentaar op, uh, tegelijk, op uh, de wil om alles vooral nieuw te maken. En iets wat nieuw is, is in het begin mooi en vers en glimmend en uh, schoon. Maar heel veel dingen die nieuw gemaakt worden, verliezen die glans in, in de eerste tien jaar. En daarna is het eigenlijk, dan blijft er iets staan waarvan ik denk, ja, is dit nou wat we willen? Dus dit is eigenlijk een commentaar op, uh, op die filosofie. Er is, als je, aan, als je daar op een knopje drukt, het is eigenlijk het meest gesloten kasteel van allemaal. Maar als je op een knopje drukt, dan kun je gewoon binnengelaten worden. Maar inderdaad, dit kasteel heeft de slagboom? Ja. Uh, ik heb wel gelezen dat in, uh, inderdaad de inbraken in woningen in, in dit uh, gedeelte van de zijn gewoon nul zijn. Dan wordt hier nooit ingebroken? Wordt hier niet ingebroken. En, Dat is en, toch en, ook wel fijn. Begin er maar, begin eens, aan. maar eens aan. Ja, begin maar eens aan. Want dan moet je toch... Dan moet je door die, over die ene brug heen en door die ene poort... En dan moet je hier dus gaan inbreken. Nou, ja. dan eh, kan het wel eens heel moeilijk worden om er weer uit te komen, toch? Ja. Dus uh, we gaan even aanbellen als het goed is aan deze mensen. Thuis. Hoi. Ach, Colette van we de Kerkhof. Ik ja. neemt ook wel... Met de makelaar ga ik op visite bij de familie van de kerkhof... die hun huis te koop hebben staan. Grenzend aan de buitenmuur van het kasteel... met meteen daarachter de slotgracht. En toch ook nog een tuin. Alleen die tuin wordt dan begrensd door een stuk van die kasteelmuur. Hier even verderop zitten ganzen met de jongen. En dat heb je eigenlijk heel de zomer... Ja, je ziet alles. Ongekend. Ja, absoluut. Ja. Je hebt veel je inkijk. Ja. Ja, dat denken heel veel mensen, dat ik heel veel inkijk heb. Maar het valt eigenlijk gruwelijk mee. Want je focust je continu hier op deze kant. Ja. En eigenlijk niet op die kant. Ja. Dus, het huis van de familie is... van de Kerkhof staat nog te koop. Net als 95 andere huizen in de haverlei. En het duurste huis, dat heeft een echt torentje. Mooi, ja. Maar dat kost wel meer dan een miljoen euro. Ik heb me voorgenomen, als het staatsgelopen dit jaar luilwinnig is, dan koop ik ook zo'n uh, appartement? appartement met die torens daar. <laughs> Colette van Nuenen bezocht de Haverlei, de meest excentrieke Phoenixwijk van Nederland in Den Bosch, waar dus duizend gezinnen wonen in acht kastelen.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 And remember your name Cause there ain't no one more to give you Horse with no name. De eerste single was het van de Amerikaanse band America. Afkomstig ook van het album America gelijknamig dus. Het zou in eerste instantie helemaal niet op de plaat worden gezet... maar later is toch besloten dat te doen... en dan zou het ook eigenlijk Desert Song moeten gaan heten. Dat werd dan wel weer later aangepast. Het liedje is geschreven in Engeland, dat dan weer wel... en het moest een beetje de hitte en de droogte van de woestijn weergeven... En ook nog, het nummer werd zelfs in sommige delen van Amerika verboden omdat het zou refereren aan drugsgebruik. Horse is namelijk een, ook een synoniem voor heroïne. Het kwam toch uit en behaalde zelfs de eerste positie op de Amerikaanse hitlijst. Vara. De gids De wereldontvanger. Willem Frank ten Oud, goedemorgen. Jij gaat naar India vandaag. Ja, naar een gebied ongeveer 200 kilometer ten oosten van Mumbai, het platteland van Maharashtra... Nou, je moet denken wanneer het land hier op zijn kop staat... als er een uh, dode eenzame wolf langs de kant van de weg gevonden. Nou, daar zouden zij niet van schrikken. Daar in Maharashtra daar zijn ze wel gewend om in de buurt van grote roofdieren te leven. Veel mensen die wonen daar aan de rand van enorme suikerrietplantages. En daartussen het suikerriet, daar struinen ook luipaarden rond. Nou, dan kan ik me voorstellen dat dat niet altijd goed gaat. Dat gaat niet altijd goed. In, in India worden regelmatig mensen door, door luipaarden aangevallen. Er was uh, twee jaar geleden was er een beroemd incident... vond plaats in de deelstaat west Bengalen Daar zo'n luipaard een beetje doodgemoedereerd een stad binnen. En de mensen zochten er veilig heen komen, die klom op de daken en zo... en zij wachten tot de boswachters arriveerden om het dier te vangen. En dat ging niet zonder slag of stoot. After attacking the forest official, the leopard injured five more people... before he was hit by rubber bullets. Finally, the officials were able to subdue the animal. Het luipaard liet zich dus niet zomaar vangen. Hij haalde flink uit, verwonden een aantal mensen. Uh, tot hij zelf werd overmeest, hij werd neergeschoten met rubberkogels. Nou, De beelden van deze toestand die gingen in 2011 echt de hele wereld over. En vorige maand nog uh, verscheen er een viral filmpje online. Uh, dat verspreidde zich uh, via internet. En daarop is te zien hoe een luipaard een portiek binnensluipt. Je ziet hoe hij naar binnen sluipt en dan pakt hij daar buiten beeld een wild spartelende hond. Oeh. Pakt die vast en die sleept die mee naar buiten. Ja, ik schrik ervan. De beelden zijn natuurlijk ook te zien op de uh, degids.fm. Uh, die luipaarden, uh, Willem Frank, die deint ze gewoon nergens voor terug. Nee, het, het doet mij een beetje denken aan uh, nou ja, onze eigen stadsvossen. Hè, de vossen die zich uh, in, in de stad begeven. En de beren in Noord-Amerika die daar uh, ja, gewoon in, in dorpen en steden afvalbakken lopen te plunderen. Nou, het was natuurlijk wel bekend dat in India die luipaarden in de buurt van mensen leven. Maar hoe dicht mens en luipaard eigenlijk op elkaars huid zitten, dat bleek pas onlangs uit een een uitgebreid wetenschappelijk veldonderzoek in Maharashtra. En dat onderzoek zelf dat vond op plaats in 2008... maar die uitkomsten die werden pas dit jaar gepubliceerd. En die onderzoekers die hingen in dat gebied daar uh, verborgen surveillance camera's op. Dus als zo'n luipaard langskwam, uh, dan, uh, dan, werd er, dan ging die camera af... werd er een fotootje gemaakt. En dat waren trouwens heel ouderwetse camera's met rolletjes. Geen, geen moderne snufjes als live dataverbindingen en live meekijken. Nee, die onderzoekers die moesten elke dag die camera's langs... rolletjes, batterijen verwisselen... Om te controleren of er misschien wel een luipaard op stond. Dat is misschien ook nog wel een heel gevaarlijke taak uh, om, om dat te doen. Dan kan je iets meer voorstellen. Ja, he, um, en zijn er dan ook veel luipaarden op de foto gezet? Nou, in totaal maakten maakte die camera's meer dan 4000 foto's. Uh, de meeste, meest gekiekte soort, moet ik dan zeggen. Dat was de mens. Er stonden uh, blijkbaar ook veel uh, zwerfkatten of huiskatten op die foto's. Nou, Op 81 foto's stond dan een luipaard. En aan de hand van het stippenpatroon... blijkbaar heeft elke luipaard een... Uh, een uniek stippenpatroon, konden die onderzoekers dan uitvogelen... dat het moest gaan om vijf verschillende volwassen mannetjes en zes vrouwtjes. Nou, Dat was de hoogste concentratie van zulke grote roofdieren... die ooit is aangetoond in bewoond gebied. En we hebben het hier over een gebied waar 300 mensen... per vierkante kilometer wonen. Kan je in, uh, denk je aan de Nederlandse situ situatie... dat is zo'n beetje de gemeente Heerenveen. En luipaarddeskundige deskundige Vitja Atreya van de For Indian uh, Conservation Society... was een van de onderzoekers. I mean, we can, these animals can live even among high density of humans without attacking humans the way we expect them to attack. Ja, het is Fietsia Atrea opgevallen dat die dieren dus in een heel dicht bevolkt gebied kunnen wonen. Ja, zonder dat ze mensen aanvallen op een manier waarvan ze had verwacht, want ze had meer aanvallen verwacht. Uh, en volgens deze onderzoeker hebben de, de luipaarden en ook andere roofdieren, want er zitten ook tijgers, wolven, noem maar op. Die dieren die hebben zich aangepast aan het leven naast mensen. Ze eten voornamelijk zwerfhonden, zwerfkatten, geiten en kalfjes. Maar dat betekent niet dat de angst voor de luipaarden weg is, zegt Atrea. Yes, they're scared of it. Ja, volgens de onderzoekster lijkt het erop alsof de inwoners van het onderzochte gebied de roofdieren hebben geaccepteerd als een soort van deel van het landschap. En ook de mensen hebben zich daaraan aangepast, uh, zegt zij. En dat moet ook wel, want ja, die, die luipaarden, blijkt, uh, die vinden het heel normaal om gewoon in achtertuinen rond te schartelen. Ze worden ook wel achtertuinluipaarden genoemd. Ja, zoiets als uh, de leunstoeltijger, zeg maar. Um, maar Willem Frank, ik zag net uh, weer een foto voorbij komen. Uh, die dingen zijn echt enorm. Het zijn toch geen koddige knuffelkatten? Nee, nee ze zijn uh, levensgevaarlijk. En Onlangs was de Indiaanse radioverslaggever Laxmi Narayan... daar in Maharashtra in het dorpje Belha. En daar kwam hij een klein vierjarig meisje tegen, Sam Roedi. En zij was afgelopen najaar buiten aan het spelen... toen ze te grazen werd genomen door zo'n luipaard. One evening last fall, Samriddhi was playing in her backyard when a leopard emerged from a cane field, grabbed her from behind and dragged her away. Her father heard her screams, en chased the cat with his sikkel. Ja, dat beest kwam dus uit het, uit het suikerriet tevoorschijn. Dat staat meters hoog dus, en heel dicht. Dat zie je ook niet aankomen natuurlijk. Het meisje werd van achter vastgegrepen en mee dat veld ingesleurd. Nou, gelukkig, haar vader hoorde het meisje gillen... en hij ging erachteraan met zijn, met zijn sikkel, kon de luipaard uh, verjagen. En de moeder van Samroedi vertelt verder. The blood started pouring out of her neck... and it was dripping when we took her to the hospital. It took seven days of intensive care... But the girl survived, four <laughs> scars, each the size of a fingernail in her head and neck. Die moeder vertelt uh, dat haar dochtertje, Sam Rudy, die bloedde hevig uit vier wonden aan hoofd en nek. Ze lag een tijdje op de intensive care en inmiddels is ze wel helemaal hersteld. Maar ja, ze heeft dus behoorlijke littekens zoals ze aandenken. En het luipaard dat haar zo heeft toegetakeld, wat is daarmee gebeurd? Het loopt nog vrij rond. Uh, een beetje tot, uh, tot tegenzin van, uh, van de dorpsbewoners. Zouden zouden wel het liefst zien dat er wat aan gedaan wordt. Uh, de Indiaanse autoriteiten doen daar ook wel wat aan. Zulke gevaarlijke luipaarden die worden als het, uh, als het kan worden ze, uh, gevangen. Uh, dus eerst verdoofd, liefst niet dood geschoten, dat mag ook niet, want uh, officieel zijn ze een, uh, heel uh, beschermd. Ze zijn, uh, er zijn strenge wetten voor het beschermen van, uh, van dat soort diersoorten. Ze worden dus verdoofd en vervolgens uitgezet. Ze worden gebracht naar uh, natuurparken die misschien wat, uh, wat afgelegen liggen. En ja, luipaarden die er echt van worden verdacht mensen te hebben gedood, die worden gevangen gezet en blijven hun uh, ja, de rest van hun leven achter tralies zitten. Willem van Kenoot, dank je wel. En dan is het een uh, kleine stap eigenlijk ook van het luipaard naar... De honden. Op België 1 is vanavond de Britse documentaire Walking With Dogs te zien. De grootste hondenweide van Londen, die heet Hampstead Heath. En terwijl de honden met elkaar spelen, worden hun baasjes geïnterviewd. En achter elk mens blijkt een heel verhaal schuil te gaan. Natuurlijk over de liefde voor hun hond. Maar verhalen ook uit het leven gegrepen. Over relaties en eenzaamheid, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede. Kortom, intieme portretten van gewone mensen. Gedraaid in Londen, maar het had even goed op een veldje bij u om de hoek kunnen zijn. Om 9 uur in Koppen XL op België 1. En als ik zo de rest dan zie wat de TV biedt, dan zeg ik: Nou, verlang maar lekker naar hogere temperaturen. Balkon of tuin, park of strand. Vanaf morgen, dan kan het weer. Dadelijk op deze zender lunch met Jurgen van den Berg. Surf naar gids.fm.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 Witte letters. Oh. Oh, groot. Ah, oh, dat is... Dan, dan moet je bij Vodafone zijn, denk ik. We hebben een groen bord. Ah, Vodafone. Eh, uh, wil ik die even? Uh, geen probleem. Een succes in kloten. De ballen. Dag. Met Vodafone Red Business kun je onbeperkt bellen en sms'en... en krijg je 1 gigabyte data-internet in 43 voordeellanden. Power to you. Vodafone. Zullen we anders gezellig een potje Monopoly doen? Nou, met zoveel lichtstand in het zakelijk vastgoed. Lijkt me dat niet zo'n goed idee, man.